Van een handkus tot een huiskamerconcert. Zo wordt geven nog leuker. Doe het. Voor de kunst. All right now everybody. It, listen to me. Right now. Ladies and gentlemen. It's showtime. This is what it's all about. Let's take it from here.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 George Duke. Yes. Flot akkoord. En Party Down. Het was 1979. Weer iets uit 1979. Ik heb iets met dat jaar. 40 jaar oud dus. George Duke begin uh, steeds meer, uh, van, ja, meer van die leuke liedjes van deze man uh, te ontdekken. Hij, uh, hij deed van alles. Hij was uh, nah, Amerikaans. Hij was muzikant, toetsenist, componist, producent. Vooral uh, nah, daar was hij uh, enorm productief. Speelde van alles. Jazz, funk, R&B ook Zelfs een beetje alternatieve rock, zou je die denken. Maar overleed in uh, 2013. George Duke en deze Party Down. Steeds meer uh, ontdekking van die man. Reach out ook, laatste eruit. Shine on. En nu dus Party Down. Want ja, het is uh, de Party uh, Edition van Break de Week. Het is uh, woensdagavond, je bent aan de goede kant van de week. 3 juli 2019. Het is 4 over 9. En ja, vorige week daar, toen hadden we de, de grote Motown-uitzending. En de, de week daarvoor ook hadden we twee Motown specials, een hitlijstje uitgezonden, de Motown Top 60. Nou, afgelopen weekend hadden we natuurlijk um, de Logradio op de kermis. Het houdt niet op, stond daar ook. Was afgelopen vrijdag niet, maar wel dus zaterdag, zondag en maandag tussen 8 en 10 op de kermis. Maar nu, dan eindelijk gewoon weer na drie weken, tijd voor een reguliere Break the Week, de Party Edition. Want we zitten nog een beetje in die feeststemming. jaar oud. Het kwam van het album Victory in 1984. Het was de laatste top die net voor de Jacksons met hier op de lead vocals Michael Jackson en Mick Jagger. Ja vanavond de halve finale van het WK vrouwenvoetbal. Dat betekent eigenlijk gewoon uh, dat uh, het geluid van de tv uit kan. En de radio uh, aan. En dan ook nog eens uh, op standje burenruzie. Het is uh, de party edition van Break de Week. I want to fly, I tot 11 uur vanavond alleen maar soul, funk en disco. Af en toe een mes, jazz en iets nieuws uh, op de omroep Polen. Breek de Week, tot 11 uur zijn we erbij. Gaan we even frieken. En we houden ook uh, Nederland, Zweden uiteraard voor je bij. Oh, friends alone Amerikaanse zanderes is dit. Ah, dat hoor je ook wel. Eind dit jaar wordt ze 50. Dit was haar enigste grote hit mid-jaren 90. Diana King en Shy Guy. Ja, ik heb hem de afgelopen weken uh, uh, niet kunnen draaien. In ieder geval zeker niet uh, op de woensdag. Want ja, we hadden twee uh, uitzendingen. De Motown op 60 uh, specials met alleen maar Motown muziek. Uh, hitlijstje. Afgelopen vrijdag was het niet eens. Het houdt niet op. Maar ik kan hem nu gewoon de hele zomer lang aan je laten horen. Dus dat ga ik dan ook doen. Ik ga hem nou, nu het ook kan, helemaal kapot draaien. Het is de nieuwe van Young Gang Silver Fox. Een week van tevoren, toen hij al uitkwam, toen had ik hem al in mijn bezit had, heb je hem al eens laten horen. Maar uh, nou gaat hij echt gewoon volle bakken. hoor. Private Paradise. dan uh, staan ze op uh, Naughty Jazz. Iemand die daar ook staat uh, of zal staan, dat is uh, de band Chic. En die stond de afgelopen week ook al op uh, Concert at Sea. Uh, Vorig jaar ook al op Naughty Jazz, uh, die speelt maar door, uh, die now dus dat is niet normaal. Maar voor Chic zat hij al in een andere band en dat was deze. En dat werd, uh, nou wat zou het zijn geweest, in de zomer van 1973, net geen hit. Bleef een stekende in de hadden, natuurlijk. Vorig zie zat hij in New York City, daar komen ze ook vandaan. Dat is de enige noterende, I'm doing fine now. 0 -0. New York City, I'm doing fine now. Ja, um, daar uh, zat hij dus in. Nou, wordjes, De meester. Voor chic zat hij hier dus in, in uh, New York City. Maar daarnaast heeft hij natuurlijk ook nog voor, uh, voor anderen geproduceerd. En er is ook een hele rij, hè. Duran, Madonna, Bowie. Um, en, uh, ja, vergeet ik dan nog iemand, behalve degene die ik nou wil draaien. Dat is Sister Sledge. Sister Sledge maakte eigenlijk, als dus mij vraagt, één erg goed album. Dat was uh, We Are Family, met natuurlijk de gelijknamige hit erop. He's the Greatest Dancer stond er ook op. Lost in Music. Er waren allemaal hits in Nederland. En deze, deze gek genoeg dan weer niet. Maar werd ook een single in Nederland. Die heeft de hitparade dan weer niet gehaald. En uh, dus geproduceerd door Now Orges, In Excess. In Excess heeft hij ook nog gedaan. Vergaat ik gewoon bijna. Sister Sledge, I'm thinking of you. Duidelijk, dat funky gitaartje van uh, Now Ridge op de achtergrond, en deze, Finkin' of You. Dat Punk hè, werkte die natuurlijk ook nog mee, uh, samen met uh, Pharrell Williams. Zo niet hoe dat nummer tot stand kwam, want het was volgens mij op een, op een feestje van uh, Madonna. En um, uh, Pharrell Williams uh, die was daar, Now die was er ook. En hij uh, ving dan ergens op uh, in een gesprek van Wartjes dat hij dus blijkbaar een, uh, een project uh, aan het doen was met Daft Punk. En uh, toen uh, bood hij zomaar op zijn, uh, eigen, ja, zijn eigen hulp aan. En nou, hup, wereld dit erbij. Want ja, dat werd natuurlijk get lucky. Afgelopen, uh, wat was het, zaterdag volgens mij, toen uh, mee vrijdag was het zelfs. Toen uh, deed hij uh, die ook natuurlijk op uh, Noordzee. Oh, ja of nee, ik zeg, zeg het steeds verkeerd: Noordzee Jazz. Nee, Concert at Sea. Hij, gaat nog, hij komt nog naar uh, Noordzee Jazz, net zoals vorig jaar. Maar afgelopen vrijdag stond hij op uh, Concert at Sea. En uh, deed hij daar Get Lucky. Vertelde hij een, uh, een mooi verhaal bij. Hij is uh, genezen aan kanker. Maar hij weet natuurlijk dat een hoop mensen daar niet aan uh, zullen genezen. Uh, maar hij, uh, hij, heeft, uh, ja, hij, heeft, hij is helemaal schoon nu, dus uh, hij gaat zoveel mogelijk spelen om uh, ja, gewoon nog te genieten van het leven. Uh, Get Lucky deed hij dus ook, dit was Finger uh, of You, Sister Slash. Dit is ook gewoon een, uh, een plaat van de week, de nieuwe Michael Kiwanuka en Tom Mies, die heet Money. all alone. Michael Kimonooka. plaat van de week. Ja, het is geen Cold Little Heart, het is ook geen Love and Hate, maar het is gewoon even een lekkere snack tussendoor, wel een lekkere zomerse funky track dit, samen met Tommy's, die heeft het geproduceerd, dit Money, ja dat is wel lekker, ik dacht in eerste instantie, oh dit is gewoon een ode aan Marvin Gaye als je dat begin hoort, ik zou even het begin erbij pakken, Marvin, hey, hoor maar, Marvin, ja, en die stond natuurlijk uh, afgelopen week in onze Motown Top 60 op nummer 1, hè? die Marvin Gaye. What's going on? He? Hij was een van de hofleveranciers. Zes keer stond hij de ring. Nou, je kunt wel een beetje bedenken met welke, maar deze die stond er niet in. Marvin Gaye, wel van hetzelfde album als uh, What's Going On. Daarom maar even nou draaien. Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh. Ain't What they used to be like. now. No. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the Lord, and something is so Oh, mercy, mercy, oh, mercy. All oh, things ain't what they mercy. used to be now. Like. So Oil mercy, wasted on the oceans mercy. and upon high seas. Fish for mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live near Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be What heard about this overcrowded land How much more be used from men, can't you stand Marvin Gaye, What's Going On, stond op 1 uh, vorige week in de Motown Top 60. Dit stond op hetzelfde album uit 1971, Mercy Mercy Me. Heeft, uh, ja, het was gewoon een algemeen lijstje, dus hij heeft de lijst uh, nou net niet gehaald. maar VG was wel een van de hoofdleveranciers stond er in totaal zes keer in. Maar dus niet met deze, maar ik denk dat wel dat hij mijn persoonlijke lijstje had, uh, had gehaald. Maar VG, mercy, mercy me. Trouwens over die, uh, die Motown Top 60. Um, die complete Motown Top 60 is nou ook helemaal terug te luisteren. Hè? Vier uur lang um, kun je dus uh, ja, heel, die, uh, heel die lijst terugluisteren. Er is dus ook een, uh, een Spotify-lijst. Um, dus uh, check de Facebookpagina facebook.com slash breakdeweek. Uh, log is het. Facebook.com slash weeklog. Um, daar staat ook gewoon uh, de complete lijst. Daar kun je ook uh, kun je even nalezen. Er zit een werk in jongen. Het is niet normaal. Daarvoor Michael Kiwanuka, de nieuwe Sinhal. Um, money, dat zal hij er ongetwijfeld ook uh, aan gaan verdienen. En uh, vanmorgen werd ook bekend dat uh, Michael Kiwanuka opnieuw naar Nederland komt. Eerder uh, dit jaar stond hij al uh, en in uh, Groningen ergens op te treden. En uh, ook op Pinkpop. Ik kwam hier net voor uh, Fleetwood Mac. Maar hij komt dus terug na de avonds Live. 26 november. Dan staat hij daar. Ondertussen kan ik ook melden dat het, uh, bij Nederland Zweden nog steeds 0-0 is in de 35ste minuut. Dus je hebt nog helemaal niks uh, gemist. Maar je hebt al wel acht fantastische soul funk liedjes gehoord. Laten we eerlijk zijn. Dit is Row en Morning. I am Ja, hij heeft meerdere leuke liedjes gemaakt. De grootste hit was natuurlijk Roof garden, hè? Up and in the garden. En deze Morning kwam van hetzelfde album als Boogie Down. In de jaren 80, 1983. El Giro en Morning. Het is de party edition van Break de Week op deze woensdagavond. 3 juli 2019 heeft er alles mee te maken. Dat we natuurlijk de afgelopen dagen op de kermis uit hebben gezonden. En twee weken terug... En ook vorige week hadden we natuurlijk de Motown Top 60, die hebben we in twee delen uitgezonden. Dus we zitten nog een beetje in de feestelijke stemming. En af en toe ook gewoon een zomerse nummer, want ja, het is nog steeds boven de 20 graden. En vrijdag zelfs wordt het 25 graden, dus dan heb ik hier wel weer zin in. Zanneres, heet Yuna, komt binnenkort ook met een album en een Nederland. Dit is de nieuwe single samen met g Easy, Blank Marquis. Me. Think I'm your John to your Paul McCartney. Call me a wall, nothing on the marquee, but we both co-headlined the party. Yeah, you were right beside me. Next day, try to criticize me. Used to love me, now you despise me. But at this point, nothing could surprise me. I know. Nieuwe zinnen van uh, Yuna en g -Eazy. en Blank Markie. Vorige week uh, hadden we onze Motown Top 60. Ook de 4 tops die stonden daarin. Twee keer. Eigenlijk vrij weinig, maar... I can't help myself, Sugar Pie, Honey stond er ook in. En natuurlijk uh, de classic in de Top 10, uh, Reach Out, I'll Be There. Maar ze hadden natuurlijk nog meer uh, leuke liedjes. is the same old song, uh, Bernadette, If I Were a Carpenter op... Uh, een hele zomerse tropische dag, dan kan ik uh, Loco en Elke Pulke op zijn tijd ook nog wel uh, waarderen. Dat vind, uh, vind ik ook wel een geinig ding. Um, maar dit is toch wel uh, veruit mijn uh, favoriete four tops. Ook eigenlijk omdat je hem bijna nooit hoort. Uh, dat bijna eigenlijk gewoon echt tussen haakjes. Want uh, de laatste keer dat ik dit op de radio heb gehoord, ik denk dat het inmiddels wel... Nou, zeker anderhalf jaar geleden is. Ik hoor hem echt nooit voorbij komen. Dus ja, dan moet ik hem zelf maar uh, af en toe een keer draaien. Dat is ook een van de redenen dat ik bij de radio zit. Het gaat hier om een liedje uit 1973. Het heeft ook in de hipparade helemaal niks gedaan. Dus, dus dat is niet zo heel gek dat je hem bijna nooit hoort. Van het album Main Street People, mijn favoriete four tops. Dit is de vraag. Are you man enough? There's not a street that Your step, cause you never know where the knife will go, and they ain't miss yet. The spoons of Oh, en ze bestaan nog steeds, hè? Ja, niet meer in de originele bezetting natuurlijk. Fortops are you man enough? Mijn uh, favoriete van uh, de Fortebs um, uit Detroit. Ze bestaan al sinds 1953. Volgens mij uh, kunnen de Ice Borders daar nog een puntje aan zijn. Want ik even kijken, sinds, uh, wanneer bestaan die? Even kijken, de Ice Borders. Die bestaan sinds 1954. Ja, kijk, dus één uh, uh, jaartje ouder nog dan uh, de Ice Borders. Fortebs, are you man enough? Ja, deze die kennen we wel. Even back to the 80s. Strike die maakte de latere You Sure Do van. Maar dit is door de Donna Allen, Serious. ethisch En Serious Ja een uh, Van de ontdekkingen van, uh, van 2019 Dat zijn toch wel uh, ja, Billie Eilish en de uh, Teskey Brothers Op muzikaal gebied En de Teskey Brothers die komen met een nieuw album Hun tweede album uh, gaat dat worden Het gaat Run Home Slow heten Dat komt uh, over een maandje komt Op uh, 2 augustus dan, uh, dan komt dat uit Run Home Slow dit is de derde single die er vanaf komt. Die is vandaag uitgekomen. Dit is So Caught Up. Brothers. Nieuwe signal vandaag uitgekomen, De derde is dit, so cut up. Ja, dat wordt een goed album, dat wordt een goede plaat, Het kan gewoon niet anders, ik voel het gewoon aankomen. De Teskey Brothers en Hold Me in uh, break de Week Even gewoon iets nieuws tussendoor, en na een nieuwe krijg je altijd een oude, ja zo is het, Break de Week, de beste soul, funk, disco, en af en toe ook een mespuntje jazz, ja en dus zojuist iets nieuws. En na een nieuwe, ik zei het al, krijg je altijd een oude. Even een minder bekende van de OJ's. Dit is used to be my girl. Ook deze groep bestaat nog steeds. Oh jee, oh jee. De OJ's. Veel we dingen maken. Now that we found love, origineel was van hun. Love train. I love music for the love of money. 992 arguments. Starry the heaven hebben ze ook nog gedaan. En deze dus, uh, used to be my girl, maar de meest bekende, dat is toch wel uh, die van uh, de backstabbers. Ja, deze dame heeft die uh, gesampeld, over dames gesproken. Het staat inmiddels bij uh, de dames Nederland-Zweden in de halve, fina halve finale van het uh, WK vrouwenvoetbal 2019. Nog steeds 0-0. Laatste dit uur is voor Angie Stone. En ja, ik zei net al, zij sampled de OJ's met backstabbers. En dat werd een verrassend goed liedje. Beter of slecht of goed, goed gejat dan slecht bedankt. Wiz I didn't miss you. Dit is het regionieuws. De politie waarschuwt oudere inwoners van deze regio voor de praktijken van zogenaamde knuffeldieven. Het zijn dieven, terwijl ze hun slachtoffer knuffelend bedanken, oudere mensen vooral, beroven van sieraden. Een diefstal gaat een babbeltruc vooraf. Ook roept de politie iedereen op om met oudere familieleden, vrienden of bekenden of met hun dierbaren te praten over een delict. Hoe meer oudere mensen vooraf gewaarschuwd zijn, hoe kleiner de slagingskans voor dit soort praktijken. Die dieven spreken hun slachtoffers op straat aan. Met als meest gebruikte smoes dat ze de weg willen weten. Bijvoorbeeld naar een ziekenhuis, een kerk of een apotheek. Dat doen ze in het Nederlands, maar soms ook in het Engels of het Duits. Tot zover het RegioNieuws. Soundstilburg.nl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 Told you I love you. You just look away. But when I went for the Uit de Zero's, 2008. Ellie Paperboy Read and Stake Your Claim. Kwam van het album Roll With You. Oh, wat lekker, wat, uh, wat een energie. In de tweede uur van, uh, van Break the Week gewoon weer een reguliere uitzending. Alhoewel, het is wel de uh, Party Edition. Afgelopen twee weken hadden we de Motown op 60. En uh, nou, we hebben ook net drie Kermis-uitzendingen achter de rug. Dat spreekt behoorlijke rug. En uh, ervan uitgaan uh, dat uh, de Nederlandse uh, vrouwen gewoon naar, het, uh, naar de finale gaan van het WK-voetbal. is dus de party edition van um, ja, deze break de week, deze woensdagavond 3 juli 2019, 4 over 10. En um, de Eddie Paperboy Reed, ja, hij, hij, hij, dat was een bijnaam hè, Paperboy. Hij had um, de, ja, het hoedje, de, de pet had hij, van, van zijn opa had hij altijd op. En het was zo'n uh, ja, zo pet, zeg maar, die uh, ja, krantenjonnen zeg maar, in de jaren 50, 60 films ook altijd uh, op hadden. Dus vandaag die bijnaam. Voor Ellie Paperboy Reads en stake Your Claim. Ook uh, zomerse klanken natuurlijk, hè, want we zitten er middenin. De zomer. En dit is zo'n lekker zomers liedje. Het einde van de 90s. Shola Oma. You might need somebody. dame. Somebody, you know mm -hmm. Dit was haar enige top 10 hit hier in Nederland. Eind jaren 90. Sholama. And you might need somebody. Need somebody. Tweede helft van dit radioprogramma is inmiddels begonnen. Net zoals de tweede helft van de halve finale, Nederland-Zweden. Ja. Ondanks dat ik niet echt een voetbalfreak of liefhebber ben, hou ik er toch een beetje bij voor je. De tweede helft, ook dit, net zoals het radioprogramma, is de tweede helft ook begonnen bij de dames. En het staat nog steeds 0-0. Dus nou, je hebt eigenlijk nog helemaal niks gemist. Nog steeds niet. Je hebt nog steeds niks gemist. Ook niet uh, die lekkere muziek. Ik zou zeggen, doe gewoon het geluid van de tv uit en de radio aan. Want dit is de party edition van Break de Week. <middels> ja, deze die ken je van Beyoncé, maar dit is het origineel van The She-Lights. I'm going for De is dus eigenlijk uh, gesimbled door uh, Beyoncé en Jay-Z in 2003 voor een uh, wereldhit, Crazy in Love. Ja, goed liedje, laten we eerlijk zijn. Ik ben, uh, ik ben niet uh, de grootste Beyoncé-fan, zeker niet van al het materiaal, maar ik vind die toch wel leuk, misschien verrijf ik maar eens draaien. Dit is uh, dus het origineel van de She-Lights en Are You My Woman. Dit is nieuw, dus de nieuwe van Chris Berry en L29. No you're, no, you're not, no, you're not, no, you're not, no, you're not, no, you're not. Chris Berry, L29. En uh, de Miljoen miljardse koffer Van Anything You Can Do, I Can Do Better uit de KPN commercial. En zo'n zo plaat waarvan ik denk, oeh, come on, ja. Kijk, we gaan door met die toeters. Breek de Week, de Party Edition. George Michael, een van mijn favoriete George Michael's uh, is dit. Overigens, je kunt je ook uh, abonneren op de podcast. Dan kun je gewoon dit radioprogramma volledig terugluisteren. Dat zeg ik iedere week, maar dan uh, zet, upload ik ze steeds niet. Ze staan allemaal uh, online van de afgelopen drie maanden. Dus ga naar Facebook. Facebook.com slash matelog. Alhoewel, Facebook ligt er nu uh, een beetje, mo beetje momenteel uit, uh, heb ik begrepen. Maar ze staan in principe allemaal online. Dus ga het binnenkort checken. Facebook.com slash breakdeweeklog. Daar staan alle breakdeweeks uh, online. Kun je ze lekker uh, naluisteren en uh, ook abonneren op de podcast. De toeters, de toeters van George Michael. 1987 werd het een nummer 1 hit. I Want Your Sex, je had uh, part 1, part 2 en part 3. En Dit was uh, part 2, dat werd, was ook uh, de hitversie. Die anderen zijn ook goed hoor, zijn ook aardig. George Michael, I Want Your Sex. We blijven in uh, de 80s. Echt zo'n uh, typisch jaren 80 band is dit, hoor je ook niet meer zo heel erg vaak. Met een typisch jaren '80 liedje. Hoe kan het ook anders? Het gaat hier uh, op de band. Skrity Politi. Hadden een stuk of drie hitjes. Dit was uh, er eentje van. Volgens mij was dit uh, de tweede van de drie. Ook eentje die je minder vaak hoort van ze. Skrity Politi in Breek de Week. Met The Word Girl. De Word Girl. Over girls gesproken het staat nog steeds 0-0. Ja. Volgens mij is het ook al een aantal keer gewisseld inmiddels. Nederland heeft een paar mooie kansen gehad, maar nog, het wil nog niet echt. Uh... Dan, ja. Endersen Paak. Daar heb ik de laatste tijd erg veel van gedraaid voordat we die motownlijst deden. Um, hij heeft een nieuw album uit, Anderson Paak. Um, dat heet uh, Ventura. Inmiddels is dat ding 3,5 maanden uit. Dus het gloednieuwe echt, het echt, het, het, het randje, dat is er echt vanaf. Het is nog wel nieuw, hè. Maar uh, het, het echt ten nieuwe, dat, dat is er wel uh, een beetje vanaf voor mij. Um, ook Hij had ook een samenwerking met Flying Lotus. Nou, dat vond ik ook. Nou, niet zo goed als het album zelf. Maar uh, ja, wat doe je als je dat niet meer, zo, uh, niet meer zo nieuw voor je is? Nou, dan ga je gewoon vrolijk verder met uh, de, de band van uh, Andersen Park. De band van Andersen Park die heet Free Nationals. Die hebben ook een nieuwe single. Samen met uh, Mac Miller, die vorig jaar overleed. En Calioutjes. Dit is Time. We could take it to the time that I saw you lose your mind and give up Everybody gets down on love. Every time you fall I try to pick you up But I need reciprocation find us by design, well, now I'm trip, but I slip, I fall, sleep all day, maybe miss your calls like I've been missing you, still I continue tied up and tripping, I'm making the wrong decisions and you sick of it all, but don't leave me, don't leave me, because I feel too good to be easy, yeah, it's been a while and I'm leaving there for now, shit I'll probably make it better when you see me. 70ste minuut, nog steeds 0-0 voor uh, Nederland-Zweden. Nederland doet het volgens mij wel uh, qua cijfers net iets beter. Maar nog steeds 0-0, het is een kwestie van Time. Zo heet deze nieuwe van The Free Nationals. Beleidingsband is van uh, Park samen met Mac Miller en Kaliucci. De nieuwe in al een paar weken terugkomen die uit. En dit is Time and I eindigt zo. Vorige week hadden we de Motown Top 60. Ja, en hoofdleverancier van die lijst, vijftien keer stond hij er maar liefst in, is uh, Stevie Wonder. Hij zag hem niet aankomen. Vijftien oh, oh. keer stond hij, met, stond hij erin, een kwart van de lijst was voor hem. Deze stond er niet in, Do I Do.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 Walking on tight rope and love's how I Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna.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 Maxi Priest De zomerse klanken hier Close to you Grote hit uh, In jaren negentig dit Daarvoor Stevie Wonder, do I do? 15 keer stond hij in onze Motown-lijst. In in motown, motown legendarisch deel staat dit jaar 60 jaar. Vorige week uh, en de week daarvoor deden we de Motown Top 60. Hij was uh, de hofleverancier met 15 noteren. Een kwart van de lijst was voor hem. Stevie Wonder, do I do? Die halen het uh, dan weer uh, helaas niet. Maar goed, Ik werd ook nog gevraagd van mij: hé, hey, Otis Wedding? Die stond er helemaal niet in. Nee, maar die heeft ook niks op Motown uitgebracht. Die, uh, die stond dan weer, uh, volgens mij, voornamelijk Stacks uh, bracht hij dingen uit. Bill Weirder stond er ook niet in, Amy Huarnhuis stond er ook niet in, nee. Maar misschien aan het eind van het jaar, doen we bij Break de Week, doen we gewoon uh, nah, hetzelfde. Alleen dan, gewoon in zijn algemeen. Alleen soul en funk. Dit is nieuw, dit zijn Black Puma's. Uit Austin komen ze, Texas hebben een nieuw album. Dit staat erop, Colors. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we. When I get up off this ground I she leaves back down To the brown, brown, brown, brown Till I'm clean Then I walk, I'll be shaded by the trees By a meadow of green Oh, by the mile I'm headed to town, town, town Ah. Texas, daar komen ze vandaan. Ze maken psychedelische zool, de Black Pumas. De buurt allemaal is uit. Dit staat erop. Colors. Je kunt ook gewoon je favoriete plaat aanvragen via facebook.com/breakdeweeklog en uh, nou, wie weet komt die dan uh, volgende week voorbij. Deze die uh, zag ik er van de week tussen staan: Shilai en de Halirak! Oh, die heeft ook goede platen gemaakt, hè. Ze stond achter de potten en pannen bij niemand minder dan Prince. Die schreef het ook. En uh, we kunnen nou voor het eerst in al die jaren het uh, origineel van Prince horen. Hoe uh, hij het heeft bedacht. Want vorige maand kwam er een uh, nieuwe album uit van Prince. De uh, originals zijn dat. Dus dingen uh, die hij voor anderen schreef. schreef voor uh, The Time. Maar uh, ook uh, Manic Monday van The Bengals. Sex Shooter -Sure van Vanity Six. Maar ook dus uh, dingen van uh, Shulei. The Glamorous Live ook. Uh, Nothing Compares to You natuurlijk van Sinead O'Connor. Uh, zo had Prince hem bedoeld. Ik zal even een stukje spoelen. Normaal doe ik dat niet bij Prince. Wel dezelfde achtergrond aan de rest zo te horen. Ook een beetje dezelfde zin. Ja, het gekke is ook, het zijn niet eens demos. Het zijn ook al best ver geproduceerde liedjes, dit. Hier ja, Ook gewoon Sheila E. Ja, dat is leuk. Prince. En uh, Holly Rock. Ja, Sheila E. Dit was de, de hit-uitvoering, natuurlijk. Ja, en dan moeten we natuurlijk ook Prince zelf draaien. Nog even snel kijken wat, hoe het bij de dames is. Oeh, nog, uh, nog één minuut. Lekker gaat de bestuurtijd in, staat nog steeds 0-0. Maar goed, dit is Prince, samen met uh, The Revolution. Dit kwam uh, van het album Parade, succesvol album was dat, met nog uh, wel wat hits erop. Girls and Boys, Kiss, Sometimes of so in April, en uh, deze, Mountains. En de Revolution Mountains. Ondertussen bij de dames. Vrouwenvoetbal. Het staat nog steeds 0-0. Het is de 93ste minuut. Dus het zal wel een verlenging worden. En uh, ik ben benieuwd. Het wordt hakken over de sloot. Dat is iets wat zeker is. Nou, voor de laatste keer maar dan iets nieuws laten horen vanavond. Het is een nieuwe van Stefan Morrison. Uit Nederland komt hij. En hij maakt hele fijne solietjes. Ja. It is a new signal. It's positivity. I know it's hard to be thankful and you're going through struggle. See, I know how you're feeling. Cause I was always in trouble. See the sun's gonna shine on, and your best days on the rise. Enjoy the ride. See every step back set you up for a silver lining. Keep on finding Positivity is all we really need So how it can't come down Let's turn it all around With positivity is all within your brain Gotta block out the sadness, then you're lost in the rapture. Break away from the madness to relieve all the pressure. Every dream you imagine can be real if you believe it's your destiny. See every step that sets you up with silver lines and never. How it can't come down Let's turn it all around yeah. Positivity is all within your reach It's matter over mind Find the strength inside of me Let's turn it all around, yeah Positivity Better sit and done, you say Broken from mistakes you made what it seems. You don't have to feel the fear. Just keep on moving on. See, every setback sets you up for silver lining. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. Fighting for positivity is all we really need. So how we you? Morrison. De nieuwe zin al, Positivity. positivity. Ja. ja, de dames, 0-0, 5 minuten blessuretijd, maar het is niet gelukt, dus het, het wordt toch een verlenging voorlopig. Nog 30 minuten speeltijd, die kun je zo meteen vanaf 11 uur volgen, gaan we niet meer hier op, op de radio doen. Maar de huidige 90 minuten die hebben we in ieder geval voor je gevolgd en tot nu toe is het dus... 0-0 in de halve finale van het uh, WK Vrouwenvoetbal Nederland-Zweden. Kan maar eentje door naar de finale. Die uh, neemt het dan op komende zondagavond tegen de Verenigde Staten. Lanny, goh, deze: een instrumental van Rodney Franklin en The Groove. Ja, lekker Rodney Franklin en the groove. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is deze van uh, Johnny Guitar Watson. Dit was uh, zijn grote hit. Ik zal uh, volgende week uh, proberen een andere van hem te draaien. Want het is wel, wel altijd deze die hoort. Dit was inderdaad uh, de grote hit. Eind jaren 70, 1977. Johnny Guitar Watson. En een surreal model voor je. Yeah. Dat is de laatste voor vandaag. Breek de week. zit er bijna op. Vrijdag weer een nieuwe houdt niet op. Spreek je dan. Don't buy a new car. But the price ain't right. <laughs> ain't that cool. Be a damn slight cheaper. Yes it will. Start riding the bike. Huh. Listen. They making milk out of powder. Yeah, they are, got the babies crying, poor baby, they know what that stuff, Bill It's gone up high higher, yes it is, got the parents lying, I'll pay you tomorrow Lord, it's a real mother for yeah. make you wanna run for cover, yes it will You'll discover, yeah Lord, it's a real mother Oh, Good dog Listen Got to go to a disco Just Throw your troubles away Dance to the music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 Gonna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Now it's a real mother, fire, yeah.